Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een van de twee overlevenden van het Russische vliegtuigongeluk van vorige week is aan zijn verwondingen overleden. Het is een van de ijshockeyers die in het toestel zaten. Hij had zware brandwonden opgelopen en was na de crash naar een ziekenhuis in Moskou gebracht. De andere overlevende ligt ook in Moskou in het ziekenhuis. Het dodental van de crash bij de stad Jaroslavl komt daarmee op 44. De brandwondenstichting en brandwondencentra adviseren om geen brandgel meer te gebruiken in sfeerhaarden en sfeerlichtjes. Het aantal brandwonden dat erdoor wordt veroorzaakt is de afgelopen maanden schrikbarend toegenomen. Bij verkeerd gebruik van brandgel, gemaakt van bioethanol, kunnen steekvlammen ontstaan. Daardoor kan kleding als een fakkel in brand vliegen. Bovendien blijft de gel aan de huid plakken en doorbranden. Dat leidt tot ernstige verwondingen. De meeste ongelukken gebeuren tijdens het bijvullen als het lichtje uit is en het reservoir nog heet. De Europese beurzen staan in navolging van die in Azië fors in de min. Zo staat de AIX-index al sinds de opening ruim 2,5% in de min. De rode cijfers komen niet onverwacht na de flinke verliezen in Azië. De Nikkei-index in Tokio sloot vanochtend op het laatste, laagste niveau van bijna 2,5 jaar. De koersen staan wereldwijd onder druk door het uitblijven van maatregelen om de Europese schuldencrisis op te lossen. Verder zijn er in Frankrijk zorgen over de kredietwaardigheid van de banken. Op de beurs in Parijs zijn Franse banken de grote verliezers. Rolstoeltennisser Esther Vergeer heeft voor de zesde keer op rij het enkelspel gewonnen op de US Open. Vergeer won in de finale in twee sets van Annick van Koot, ook uit Nederland. Eerder had ze samen met Sharon Balraven ook al de titel in het dubbelspel gewonnen. Of Esther Vergeer volgend jaar weer meedoet op Flushing Meadows is onzeker. Ze denkt erover om na de Paralympische Spelen van volgend jaar in Londen te stoppen. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Vooral aan zee vandaag een krachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. Toen de 18 graden in het noordwesten tot lokaal 21 in het binnenland. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Maak alles zelf met de hand en alles wat in de taart zit is eetbaar. Ja, ook oh geweldig. Ja, dus uh, als er lekker. een taart gestapeld wordt, normaal gesproken worden er dan van die plastic stokjes ingestoken, dat noemen ze dowels, zodat de taart niet instort als je hem gaat stapelen. En ik doe dat allemaal met chocoladestokjes, zodat uiteindelijk toch alles eetbaar is. Oh, zelfs die stokjes? Ja. De stapeltaart bedoel je met lage taart? Lage taart, ja. Aan de onderkant en dan steeds.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 Goh, ik, ik heb dit in gedachten, kan jij zoiets maken? Dat vind ik een uitdaging. Ja, ja. dat is ja. het. En elk stuk is, uh, elk taart is uniek ja. eigenlijk dan ook. Ja, klopt. Hè? En tuurlijk moet je wel eens een keer iets uh, namaken. Dat mensen zeggen van, goh, uh, ik heb dat gezien op jouw website. Kan ik ook zo'n soort taart krijgen? Dat gebeurt ook. Ja, dat snap van. ik ook wel. Maar ik probeer er dan toch altijd nog net even een andere draai aan te geven. Ja. ja. ja. Oh, wat heel erg leuk gezegd.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 Ja, kijk aan. Ja. ja, dus dan is het van 7 tot 10 leren de mensen in één avond de basisbeginselen ja. van een marstpijnde taart maken. En dat is, de cursus is één avond, dus? Eén avond. Ja, in drie anders. uur tijd heb je Morgen. je eigen taart die je zelf ja. hebt gemaakt van het begin af aan en die wil je ja. niet mee naar huis.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 Workshops. Ja, er is van alles mogelijk. Ja, klopt. En dan kan je alles weer een beetje klopt. beter leren. En dan heb je misschien thuis ook alvast een beetje geoefend en ben je wat meer uh, behendig erin. En dan, ja. is het, dan is het beter om pas te starten met de andere tuin. Ja. ja. Wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops? af? zijn dat uh, uh, moeders met kinderen, oudere vrouwen of juist mannen? Of, uh... Nou, mannen heb ik nog niet gezien. Ze zijn ook welkom. <lacht> Maar het is uh, heel divers. Ja. Het is, ik, ik, ik, ik kan niet echt zeggen... Het zijn wel vaak vriendinnen dat mensen met z'n ja. tweeën komen. Ook ja. meer als een gezellig uitje. En veel mensen... De insteek is vaak ook dat ze denken van... Nou, oh, dan kan ik de verjaardagstaart van mijn kinderen maken. Ja. Of, of iets in die richting. Um, maar het zijn ook wel oudere vrouwen die het ja. gewoon leuk vinden... Al jaren bakken appeltaart ja. en ander soort taarten. En dit is natuurlijk heel erg in op het moment. Ja, het en die ja, willen... En die willen graag dit ook leren, om gewoon lekker bezig te zijn. Dus het is, het is echt heel verschillend. Ja. Oké. Okay. La grande ville. Mange la ville. La grande ville. Mange la ville. Marie Sibert. Oh, hey. Okay. Die me pijn, n'est pas que je t'aime. Le temps se las, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui t'en je les Marie-Divine, sans mousseline. Je t'imagine, ik ik, ik ik,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 Oh, okay. Ja, Het is altijd drie uur. Ja, dus ja. het is altijd wel een tijdstip dat mensen kunnen kiezen voor ja, zichzelf. En klopt. je kan ook kiezen door de week of in het weekend misschien. Ja, de, de um, overdag workshops zijn altijd in het weekend. Ja. En de avond workshops zijn altijd door de week. Ja. Maar wel verschillende dagen, op woensdag of op donderdag. Dus dat varieert een beetje. Ja, ja. natuurlijk. Nou, dat is mooi. Want dan als de mensen dan werken, dan kunnen ze toch een andere klopt. dag. Klopt, klopt. En uh, je werkt met marzerpijn en fondant...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 Uh, dus ja, je moet kneden. En uh, dat is best een hele hoop werk. <laughs> dat is eigenlijk ook het minst leuke van de taarten maken. En uh, uh, uh, ja, je gebruikt ook uitsteekvormpjes. Als je bijvoorbeeld hartjes op een taart wil of, of, of bloemen. Er zijn heel veel, veel vormen die je zo kant-en-klaar kan kopen en, en de mars bijna eruit kan steken. Maar ik zeer zelf heel veel. En dat is meer kleien en dat is echt handwerk. Daar kan je eigenlijk geen, geen vormpjes voor gebruiken. Nee, nee. nee. en de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 kom je dan heel eind met marsepein. En fondant kan je ook wat dunner uitrollen... waardoor het allemaal net iets fijner wordt. En dat kan je met marsepein niet, anders gaat het scheuren. Dus de 3D-taarten, daar geef ik niet echt een workshop in mee. Nee, Maar dat kan je zelf dus wel heel goed? Ja, dat kan ik zelf wel. En daar ben ik ook heel veel mee bezig. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen...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 Ja. Hè, prinses oh, ja, Lily V, geloof ik, heet die prinses. En uh, die, die, dat elfje van, uh, goh, hoe heet de, Tinkerbell. Mm. Uh, nou ja, goed, de, de, even, dat zijn wel een beetje de meest gevraagde taarten. Ja. Ja, ja, die boetseer je dan zelf helemaal gelijkend? Ja, die boetseer ik ja. helemaal gelijkend. Ja, klopt. Laat ze ook een K3 taart voor iemand gemaakt. Helemaal, helemaal, helemaal ja. van K3, met de K3 poppetjes ja. erop. En uh, ja, ja dus dat is echt heel leuk. Voetbaltaarten, hele voetballen. Oh, ja. uh, ik heb een taart gemaakt voor een baby shower van, van Lange Frans, van de rapper oh, ja. en daar heb ik de babybillen helemaal opgemaakt ja. in een luier met voetjes er langs, dus ja, eigenlijk is er echt heel veel mogelijk ja, ja. dat is iets heel creatiefs ja klopt. je bedenkt zelf dan een beetje hoe het valt ja, ik doe wel uh, veel ideeën op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 te gustaría volver, es que no vivir sin el calor Het is niet y no muy bien Vivir, hay que a aprender a olvidar.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 Uh, ja. Ja. Hoe oud zijn ze? Drie en vijf Oh ja, dat is echt ook zo lief. Ja, dat, ze dat helemaal geweldig. Ja, vinden, ze zien natuurlijk. het echt als kleien. Ja. Ja. En uh, ja, het is alleen wel, ik geef ze een stuk marsupijn. En dan na uh, drie minuten, dan, dan denk ik, waar is de marsupijn? En dan hebben ze dat stinkem opgegeten. <lacht> dus er zit nooit zoveel over de taart, maar ze eten het gelijk al op. Ja. Maar goed, dat, uh, dat hoort er ook bij, toch?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 They always say we were the lucky ones I guess we were ones Baby, we were ones But luck will leave you cause It is a faithless friend And in the end When life has got you down You've got someone here that you can wrap your arms around So hold on to me tonight Hold on to me tonight We are stronger here together Than we could ever be alone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 It'll be alright Cause it's you and can be together And baby, all we got is time So hold on to me Hold on to me tonight But there's so many dreams that we've never given up S